Doral Negens met het NOS-journaal. Disney-topman John Lasseter stapt op vanwege ongewenst gedrag. Hij zou onder meer medewerkers hebben omhelst zonder dat ze dat wilden. Lasseter was mede-oprichter van animatiestudio Pixar... bekend van filmhits als Toy Story, Cars en Frozen. In de MeToo-discussie werden eerder al filmgrootheden... als Harvey Weinstein en Kevin Spacey beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De politie in Amsterdam heeft gisteravond met geweld een einde gemaakt... aan een studentenprotest... Zo'n 500 studenten hadden geprotesteerd tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs en wilden wild kamperen op de universiteitscampus. Daarop greep de politie in. De studenten hebben voor vanmiddag een nieuwe demonstratie aangekondigd. In Noordwijk zijn gisteravond drie jongeren aangehouden in een wijk waar een noodverordening geldt. Ze hielden zich niet aan het samenscholingsverbod. Ze komen uit Noordwijk zelf en uit Leiden. De noodverordening is ingesteld na een serie branden. In Bergen ter Bleit in Limburg zijn vanmorgen twee mensen gewond geraakt... toen een tractor met aanhanger omsloeg en tegen de gevel van een rijtje huizen belandde. De gewonden zijn de bestuurder van de trekker en een andere inzittende. De gevel is zwaar beschadigd. Onderzoekers in Californië wijten de bosbranden van vorig jaar aan problemen met stroomkabels. De kabels waren beschadigd door bomen en afgebroken takken. Het elektriciteitsbedrijf Pacific Gas and Electric schakelde de stroom te vroeg weer in... waardoor vonken de omgeving in brand zetten. De Horeca-branche wil een landelijk noodfonds voor cafés en restaurants die na dreigementen een tijd lang dicht moeten. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt een toenemend aantal ondernemers afgeperst of geïntimideerd door beschietingen of handgranaten op de stoep. Dat leidt tot grote financiële schade. Ondernemers die meewerken aan het onderzoek zouden geld uit zo'n noodfonds kunnen krijgen, zegt Horeca Nederland.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 met de avondzon. breng die rond.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 Ideaal, Maar het meentje uit mijn dorpje is het liefst van al.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 Wil nou toch wel een beetje Het is zo eenzaam op de boerderij Hou je echt nog van mij Rocking Billy Of ik nu al je liefde voorbij U hoort de muziek van de Ria Falk met Hou je echt nog van mij Rocking Billy En daarvoor... Uh,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 In haar graan die vuur en kleur verkoopt ze lente dag en nacht. En ze geeft aan iedere koper goede raad met het pleine land. Ik heb mooie tulpen die zinten en narcissen, Ze komen vers van de veiling uit Lisse. Dan heb ik rozen die rooien en weten. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor verloofden en ze zeggen ik heb je lief. Voor hem die een hart belooft en ook de kleine vergeet mij niet. Lieve kind tussen de bloemen dit zijn hart toch zo kloppen. En hij moest daar wel gaan vragen kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij haar een dag zich liefde staan.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 Ik reed snel en verliep zo de buurten van het stadje El Paso, verliet zo de streken van Nieuw-Mexico. Pas ik maar terug in het stadje El Paso, waar komt Maria mede mijn schoot. Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen, liefde is sterker dan angst voor de dood.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 Ja, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want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 Verder langs het strand, en als een jongen pakte ik je hand. In heel mijn leven, het werd zomer, de avond. Acht...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 En een Drent in Tirol in 84 en het kroegje van Mien. Meer grote iets waren. Mijn vader is cowboy. Alarm op de prairie. De Volendamse jodelaar. De Volendamse jongen. En shock en shock oude bok en de cowboy school. En u hoort nu Bobby Klein met mijn vader is cowboy.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 Ik ben toch je vrouw, dan ga ik tot het een van.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 Ben toch je vrouw dan ga ik tot de deur van de wereld met jou. En hoor de muziek van Carla van Renesse. Het laat me nooit meer huilen. En daarvoor, nou, Bobby Klein met Shokken Shok. En ook nog uh, Mijn Vader Is Cowboy.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 Maar als ik word kietel, dan krijg ik de slappe lach. Kietel me niet, daar kan ik niet tegen. Kietel me niet, kietel, kietel me niet. Kietel me niet. <laughs>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 en toen ze op me afkwam, had ik het al niet meer. Zij ja, juffrouw, luister goed, ik kan begrijpen dat het moet. Maar alsjeblieft, is de manier waarop je doet. Oh, kietel okay, me niet, nee, Daar nee, kan nee, ik nee, kan nee, niet tegen. Oh, okay, kietel me niet, dan, nee, dan, nee, dan nee, word nee, dan. ik verlegen. Want jij kunt alles met me doen, ja, alles mag. Maar als ik morgen word gekieteld, dan krijg ik de swapperlag. Kiet om me niet, daar kan ik niet tegen. Kiet om me niet, kiet om me niet, nee. nee. Ja, dit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 In het wit geef ik mijn woord van trouw, en dan ben ik heel mijn leven lang van jou. Eenmaal meden bij die band, dan sta ik gehuld in kant, in het wit met bloemen in mijn hand. Eenmaal smeden wij die band, dan sta ik gehuld in kant, in het wit met bloemen. Van trouw en dan ben ik heel mijn leven lang van jou. Eenmaal smeden wij die band, dan sta ik gehuld in kant, in het wit met bloemen in mijn hand. Eenmaals In kant, in het wit, met bloemen. Zeden tot elkaar. Kijk, kijk de gij van Piet. Kijk de gij van Piet. Jongen, jongen, jongen. Kijk, kijk de gij van Piet. Kijk de gij van Piet. Voor Piet was nog zo'n paal als een pauw. Vond hij veel mooier nog dan zijn vrouw. Hij bracht haar naar een tentoonstelling. Wij riepen haar tot schoonheidskoningin. Ze zich wel bewust Al toen die geit geen moment meer rust Ze nam de benen toen niet nog Wat deze staat, de geit van Piet. En ieder die je naar de schot zingt, als je er ziet.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 Laten komen, het was vrije keus van allebei. Dus wie verwacht er ernst van mij? O oh, Brussel was toen nog een dansende stad. Brussel was toen, oh la la. En o, oh, leuke Brussel was toen nog een chansende stad. Brussel en Brussel was vrij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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ik zal vanavond met je uitgaan. Ik heb geest op jou gewacht.